Zo meteen een nieuwe, het uit niet op, maar nu eerst het nieuws van 7 uur. Erik van Vliet. Dit is het regio Hij is 77 jaar en hoeft niet meer te werken. Al een tijdje niet meer. Ook heeft hij twee jaar geleden problemen gehad met zijn hart. Daarom doet hij het ook rustig aan, maar hij is wel een uitvinder. Henk uit Goorle. Hij wil met zijn cv-ketel de wereld gaan veroveren. Een aantal bedrijven richt zich momenteel op innovaties van huisverwarming. Zo ook Henk Verhagen uit Goorle. In 1994 heeft hij een elektrische cv-ketel ontwikkeld. In Oosterwijk wordt de ketel nu in productie genomen. De ketel heeft geen CO2-uitstoot, geen stikstof en dat is precies wat de samenleving nodig heeft. Zo vindt de man uit gehoorlijk. Er zijn momenteel veel protocollen tegen het coronavirus in de ziekenhuizen. Maar toch zijn er al verschillende medewerkers onder wie een artsassistent in Zetogenbosch besmet... De grote vraag is, hoe kan dat? Er staat momenteel een compleet verhaal te lezen in het Brabants Dagblad. Na de bevestiging van de eerste besmette patiënt met het coronavirus uit Loon op Zand vorige week is er veel gebeurd. Op donderdag 27 februari is de eerste besmetting in Nederland van het coronavirus een feit. Het ging om een man uit Loon op Zand van 56 jaar coronavirus is in Zand het gesprek van de dag. De media overspoelt momenteel het plaatsje. Zo ging men bij La Trappe in berkel ook wel erg ver in de maatregelen. Ben je in China of Noord-Italië geweest, dan is de toegang tot het proeflokaal of de brouwerij verboden. Zo stond er op het raam van de brouwerij. Zo kregen leerlingen van diverse basisscholen in deze regio hoest- en handenwasles... President van Nederland, Mark Rutte, zegt dat Nederland een sterk en fijnmazig netwerk heeft van huisartsen... die de situatie rond het coronavirus nauwlettend in de gaten houden. Zo gebeurt dit ook in Os, waar een inwoner positief was getest op het virus. De meeste mensen, vooral in Brabant, zijn tevreden over de voorlichting van de overheid over het coronavirus. Dat blijkt uit een enquête van de drie Brabantse kranten. Meer dan 1600 mensen hebben namelijk deelgenomen aan een onderzoek. Daaruit blijkt dat we elkaar nog gewoon de hand schudden, maar onze handen wel vaker wassen. Tot zover het regionieuws. Oké, okay, dankjewel, Rick. En uh, tot zometeen. Ja, Ik ben er ook een beetje uh, uh, aan ja, het Ja, Gewoon kribbel hoor. Gewoon kribbel. Er is helemaal niks, uh, helemaal niks aan de hand. Nee, verder niks. Hè. Goed, kijken we even naar de. Ja, en daar kan ik lang over zijn, daar kan ik kort over zijn. Maar het komt er eigenlijk gewoon op neer dat je gewoon lekker door naar huis kan scheuren. En uh, snel de radio aan kan zetten en helemaal niks hoeft te missen. Want zometeen is het er weer tijd voor. Een nieuwe Het Houd Niet Op. En mocht je het uh, misschien vergeten, hè, dat je denkt van oh, ik ben best vergetenachtig... Uh, Tatoeer het op je moeders voorhoofd, uh, scheer het in je kat, maar in ieder geval zometeen, binnen nu en een halve minuut, een nieuwe. Hij hem niet op, hou hem hier, hou hem hard, hou hem keihard, hou hem scherp. Tot zometeen. De Music Corner Classic. Op maandagavond van 10 tot 11. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Weekend Ja, goedenavond. Het is weekend. We zijn officieel begonnen. Lokale Omroep De omroep voor Golen en Rio Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl Goedenavond. Tot negen uur. Het houdt niet op. Houdt niet op. Met een Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. It Het houdt niet op. Zo goede gozer die die Maarten. Ja, ze komen officieel weer bij elkaar. Voor het eerst in 13 jaar dan gaan ze weer op tournee? De mannen van uh, Genesis. En uh, dit was een van hun, uh, naar mijn mening uh, dan, bescheiden mening, een van hun allerlaatste Echt goede platen. Turn it on again. Ja, en zo'n titel is dan zeker uh, toepasselijk als je voor de eerste uh, in 13 jaar weer uh, met je band op tour gaat. Goedenavond en welkom bij een nieuwe Het Niet Op. Het is uh, vrijdagavond 6 maart 2020. Het is uh, tien over zeven. En zei ik daar vrijdagavond, en dan maak ik deze weer instarten, want het is officieel. weekend! Ja, goedenavond. Tot tien nu vanavond. Uh, het hangt Niet Op op de lokale omroep Goorlen. Hoho En uh, ja, ze zijn ingegaan. Mijn laatste twee weken als. Teenager. Ik ben een teenager. Ik doe wat ik wil. Laatste twee weken. Nog twee weken. En dan uh, twintig. Ja, over twee weken inderdaad. Dus op de twintigste. Dus ook op de vrijdagavond. Ik doe gewoon mijn show. Uh, alvast bij deze. Ik doe gewoon mijn show. Dus, uh, vanavond trekken over het westen, midden en zuiden enkele buien. Maar het aantal buien neemt gedurende de avond wel af. Er zijn wolkenvelden en geleidelijk komen steeds meer op kleine voor. Het is vandaag uh, de Europese dag van de Logopedie. En het is ook Wereldgebedsdag, dus even een uh, schietgebedje straks uh, het nieuwe, tijdens het nieuws van uh, 8 uur. En uh, oh ja, um, vorige week uh, probeerden we al een uh, corona-vrije uh, uitzending te houden. Is toen niet gelukt. Gaat nou weer niet lukken. Uh, in Loon op Zand is namelijk opnieuw een inwoner, uh, ja, bij, uh, ja, bij een inwoner het coronavirus vastgesteld. Dat meldt de gemeente. Ook een inwoner van Kaatsheuvel is besmet. In totaal zijn er in de gemeente Loon op Zand acht besmetten bekend. Het is uh, goed om te zien hoe inwoners, verenigingen en organisaties samen de rust bewaren. Dat uh, ondanks de vele media-aandacht die we hebben gehad. En de richtlijnen van de uh, RIVM prima opvolgen. zegt de burgemeester Hanne van Aert in het persbericht. De gemeente meldt dat alle patiënten inmiddels in vrijwillige thuisisolatie zitten en de GGD die brengt hun contacten in kaart met een uh, contactonderzoek. De gezondheid van die uh, contacten wordt twee weken lang gemonitord en bij klachten worden zij door uh, de GGD getest. En uh, oh ja, hij is uh, afstands, staat al jaren te verpauperen en uh, nou ja, zwervers die sliepen er ook af en toe uh, zo in. De heer, historische treinwagon in de spoorzone. Uh, toch is uh, ja, de stadscamping er maar wat blij mee. Want ze krijgen namelijk de wagon van de gemeente. Schoongemaakt en wel. Dat laat uh, wethouder Berend de Vries weten. En dat is nodig ook. Uh, de wagon werd uh, namelijk in 2014 naar Tilburg gehaald. Maar staat bij het uh, station maar een beetje te verpauperen. Dat is nog niet eens het ergste. De buitenzijde van de wagon, uh, wagon die bevat chroom 6. En de daklaag Asbest. Uh, dus ja, in essentie een, beetje een mooie wagon, een museumstuk. Uh, maar de stadscambi wil hem dus al uh, jaren hebben. En uh, nou ja, dat gaat nu gebeuren en de gemeente die gaat hem uh, helemaal schoonmaken. En um, oh ja, bij een uh, 89-jarige vrouw uit Groren zijn afgelopen woensdagavond uh, geld en sieraden gestolen. Zij is uh, slachtoffer geworden van een babbeltruc. Want kwart voor acht belde een vrouw aan bij het slachtoffer. Zij vertelde dat ze een medewerker van de thuiszorg was. Een hoogbejaarde vrouw die in de wijk Abkoven woont deed open en liet de vrouw binnen. Zij had geen argwaan omdat er wel vaker mensen van de thuiszorg langskomen. Ja tegenwoordig het gaat snel hè. Je kunt er zo in komen. Er zijn heel veel verschillende trucs voor. De vrouw ging met het slachtoffer naar een kamer om zogenaamd een medische check te doen. Vermoedelijk heeft zij de deur open laten staan zodat een tweede persoon de sieraden en het geld kon stelen. Volgens de politie was de vrouw die zich uitgaf voor thuiszorgmedewerkster ongeveer 45 jaar oud. Het ging om een blanke vrouw met een rond gezicht. <lacht> ja, maar wie heeft er dan ook geen rond gezicht? En een, een heese stem. Een heuse stem. zware zek gerookte. Oh ja, en ze droeg een rode... Een rood kapje? Nee, dat is niet waar. Dat is iemand anders. Ze droeg een rode halflange jas en een grijze sjaal. Nou, dat doet de das om. Oh, oh. Nee, uh, dus uh, nou ja, kun je iets met deze tips, laat het dan uh, bij de politie weten. Ja, en ondertussen gewoon leuke dingen, hoor. we hebben ook nog leuke dingen in de show. Ik vraag nu je verzoekplaat aan, want wij zijn er voor jou. Ja, welke plaat wil jij horen? Met uh, welke plaat maken wij jouw vrijdagavond compleet? Mag je even laten weten, uh, het is uh, tot 10 uur vanavond eigenlijk de ideale vrijdagavond playlist. En uh, nou ja, jij mag je digitale bier en veeltje mag je bij mij inleveren. Dat doe je door uh, te bellen via 013 54 541344 of via facebook.com slash maartenlog. Welke plaat wil jij horen? Vrijdagavond, uh, ik zeg het nog maar een keer, alles kan, alles mag. Waar heb jij zin in? Laat het weten. Via 018-541344 of facebook.com slash maartenlog. Dan... Nu, vrijdagavond, tijd voor nieuwe muziek, de strokes en bad decisions. My life and gave it meaning and delight. Now good looks, I've learned to do without. Oh, yeah. up. I know now it's love that really counts. Beauty's on the skin yeah. Beauty's only skin yeah, yeah, yeah. before yeah, yeah, yeah. You speak your words. And sincere, and it lets me know that your love is dear A pretty face you may not possess But what I like about you is your tenderness A pretty face may be some guy's taste But I'll take loving in its place Cause I here you Yeah, yeah, yeah always Yeah, yeah, yeah She'll be a girl, a girl that's oh, fine yeah, And I'll yeah, choose the one with true lovin' every oh, time Cause I'm single You're gonna skip me. yeah, yeah, yeah, yeah You're yeah, yeah. gonna skip me, yeah, yeah, yeah So if you're looking for a lover Yeah, yeah Don't judge a book by its cover Yeah, yeah, yeah She may be fine on the outside Yeah, yeah So I ja, de Temptations die scoorden de grote hit mee. Maar het origineel was van uh, Smokey Robinson en The Miracles. Krijg je altijd een beetje zin uh, in de in de lente als je dit dan hoort. Uh, beauty is only skin deep en zo is het maar net. De schoonheid mensen die zit echt van binnen. In, uh, ook in dit programma, ook in dit programma, de schoonheid zit uh, echt van binnen. Daarvoor de nieuwe signal van The Strokes and Bad Decisions. Ja, maak ze niet dit weekend. Nee, vraag gewoon je favoriete platen aan. Doe je via 013-54-1344 of facebook.com slash mavelog. Ja, en uh, ja, wil jij nou eens een keertje ervaren hoe het voelt om een uh, James Bond of een uh, ja, Wie is de Mol kandidaat te zijn? Nou, dat komt nou helemaal goed uit als je een uh, VR-bril opzet bij uh, de VR Room. Ja, dat uh, bedrijf opent op 14 maart een speciale pop-up zaak waar je draadloos kunt lasergamen. Uh, we vinden het concept straks onder het uh, Pieter Vredeplein naast de Mediamarkt. En uh, de VR Room die gaat een uh, samenwerking aan met Wereldhaven. Uh, leuk om te weten ook, de pop-up winkel die maakt een uh, tour door heel Nederland en start als eerste in Tilburg. Dus ja. Hoe tof is dat? Dus uh, ja, zo kunnen we dus uh, als allereerste aan de slag met een uh, nieuw concept. De VR Arena. En als je nou denkt van, eh, VR Arena, eh, wees dat, ik snap ik niet, eh, moeilijk, moeilijk. Nou, als speler zet je dus een uh, VR-bril op zonder kabel. Je krijgt ook een uh, virtueel schild en uh, Ray Gun. En aan jou de taak om andere spelers te verslaan in een vr Futuristisch veld met pilaren. Nou ja, en wie de hoogste score haalt, die wint een match. En de omgeving kan ook zomaar ineens veranderen, want met één druk op de knop past het personeel het level aan. Dus weet jij je innerlijke James Bond naar boven te halen? Nou ja, dikke kans dat anderen dan ook kunnen meegenieten. Want ja, toeschouwers zijn welkom in de zaak aan het btv Blijn. Uh, ja, ze kunnen dus ook meekijken via een groot scherm. En uh, nou ja, de VR Room die blijft enkele maanden in Tilburg. Bezoekers kunnen naast de Arena, uh, of Arena en het laser Game, ook aan de slag met een virtual reality versies van Beat Saber, Fruit Ninja en Angry Birds. Andere populaire games van de afgelopen jaren. En uh, je kunt dus reserveren, maar uh, mag ook gewoon binnenlopen. En uh, ja, kun je niet wachten tot de opening. En wil je alles uitproberen. De VR-Room uh, heeft een gave openingsactie. Want. Uh, ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar voor 10 euro, voor een tientje waar dus ontdek je op 14 en 15 maart het volledige aanbod. Maar om nou even te bewijzen dat ik geen reclame maak, is dus ga er niet naartoe, oké? Okay? Niet naartoe gaan, vreselijk, helemaal niks leuks aan lezen gamen. Ga er niet naartoe. Alhoewel, volgens mij zijn er ook winkels die volgens mij... Uh Tegenwoordig, ja, volgens mij is het wel een winkel inderdaad. Daar heb ik laatst een reclame van gezien of zo. Op tv van inderdaad. Van, koop dit product niet. Maar dat is dan een soort uh, speciale stunt of zo. Van, dat gewoon alle negatieve dingen opnoemen aan een product. En dan dat het waarschijnlijk dat het dan toch heel succesvol wordt. En toch gaat verkopen. Ja. Oud. Oh, Vrijdagavond. En welke plaat wil je horen? Vraag je favoriete plaat aan. 013541344. Of uh, via facebook.com slash Vrijdagavond, alles kan alles mag. Anything Goes, waar heb jij zin in? Wat wil je toevoegen aan de ideale vrijdagavond playlist van vanavond? Geef het maar door. Draai ik voor jou uh, muziek uit België. Deze band die komt na acht jaar terug bij elkaar. Gaan ze weer de studio in. Davis en Suts Soda. Just goes to show That the blood you bleed is just the blood you own de James Bond film, die maar niet komt. Billy Eilish en No Time To Die. Ja, de film die er nou bij hoort, zeg maar. Die eigenlijk uh, 4 april zou gaan verschijnen. Is nou voor de derde keer uitgesteld. Want ja, hij zou in eerste instantie volgens mij uh, ergens in november uit gaan komen. Toen werd het februari. Allemaal moeilijk gedoe met de regisseurs die uh, de film niet af wilden maken. En nou dus, vanwege het coronavirus. En... Ja, nog niet eens vanwege het virus zelf, dat er mensen allemaal in de bioscopen bij elkaar komen of zo. Maar echt gewoon commercieel gezien. Allemaal in Azië en zo. Vooral in China zijn de bioscopen nog dicht. En daar zitten heel veel James Bond-films. En. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Er is nou zelfs grote twijfel of. er überhaupt wel winst gedraaid gaat worden bij deze filmen. Uh, dus ik dacht, ik dacht ja, het, misschien wordt het nog een summer blockbuster of zo. maar nee, hij is nu echt uh, een ru ruim een half jaar uh, uitgesteld naar november. En ik had er nog wel zin in, in uh, deze 25 James Bond film, maar. No Time To Die, de film moeten we nog even op wachten, maar de soundtrack die hebben we al en die is in ieder geval veelbelovend. Want ja, ik vind het een van de betere van uh, de laatste films in ieder geval. Uh, Adele ben ik niet zo heel van. En die uh, laatste van Sam Smith, dat was al helemaal uh, verschrikkelijk. Maar dit, uh, dit is een fraai, no time to die, en daarvoor Friday, Friday, Friday, Davis, Een uh, Belgische band Komen na acht jaar weer terug Gaan ze weer de studio in, met uh, Sats en Soda was dit, de classic Dit is een weekend Wacht dus weer, weer, weer Be Bericht Ja, het weekend is wacht dus weer bericht Dus even kijken, ja, wat gaat het doen Het is in ieder geval nog lang licht, dat valt wel op Het wordt steeds langer licht uh. Ja, voor twee weken mijn verjaardag, ik ben heel vaak jarig op de eerste lentedag. Ook dit jaar weer, dus dan ga je dat echt, echt alweer merken dat het ook weer lang licht wordt. Morgen is het in ieder geval uh, ja, prima weer in de ochtend met stapelwolken en zonnige perioden. Op de meeste plaatsen is het droog. De eerste uren van de ochtend is het uh, nou ja, wat frisjes met 2 tot 6 graden. En In de middag zijn er stapelwolken afgewisseld met de zon. Er kan lokaal een uh, licht buiten ontstaan, maar de kans dat je die uh, precies treft die is wel klein. Uh, in de avond zijn er ook nog heldere perioden en geleidelijk steeds meer wolkenvelden. Het blijft uh, waarschijnlijk droog. De wind draait naar het zuidwesten en neemt tijdelijk in kracht af. De nacht na zondag wordt de bewolking dikker en kan vooral tegen de ochtend een spatje regen vallen. En de minima die liggen dan tussen 3 en 7 graden. In de kustprovincies steekt ook nog een vrij krachtige wind op en aan zee wordt de wind krachtig. Zondag dan, dan is het bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het is ontstuipend met een vrij krachtige zuidwestenwind en aan zee waait het hard met windstoten tot 70 km per uur. Om de middag regent het op veel plaatsen. In de loop van de middag trekt de meeste regen naar het oosten weg. Daarna zijn er droge perioden, enkele buien en tussendoor een beetje zon. Voor 10 graden aan de noordwestkust tot bijna 12 graden hier in het zuiden. Oh, wow, wow, lente komt wow, wow, steeds dichterbij. Maar, wie kijk, wie, maar, maar, dit is een weekend. Wacht dus weer, weer, weer. Bericht! Ja, het is vrijdagavond half acht geweest. En het is tijd om even wat te gaan discoen met Lakeside en Fantastic Voyage. Slide, slide, slide this slide Just forget about the troubles and your nine-to-five And just sail on, that's what you do Just sail on Now the you so fucking hey, what do you think? What is it called? It's called a Lakeside strength. Come along and ride on a fantastic voyage I'm the captain of this vessel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 of the stone age. Je mag zelf kiezen en eh uh, ja. Yeah. Mm. Mm, dat was helemaal normaal. Go With The Flow. Komende woensdagavond uh, in Going Underground tussen 8 en 11. Uh, alleen maar Zero's muziek. Alleen maar uh, muziek uit uh, de jaren 2000 tot en met 2009. Dus uh, alle artiesten of bands die ook maar iets voor de alternatieve muziek hebben betekend in die uh, periode. Die komen dan voorbij. En, nou ja, Queens of the Stone Age, die kun je daar ongetwijfeld uh, bij rekenen. Go With The Flow. Daarvoor, ja, vrijdagavond. Dus even lekker disco. We schamen ons nergens voor. Lakeside en FANTASTIC VOYAGE Ho, Voor mij heeft Coolio eh, daar later nog aangezeten Ja, die van eh, Gangsters Paradise Ja, nog een ander heetje Zat daar flink in gesampled volgens mij hè. Goed, het is uh, kwart voor acht En uh, ja, de vraag, de grote vraag van vandaag Dat is, zou jij het verschil gezien hebben? Die vraag die stelt ook een wijkagent op social media bij een foto van een handgranaat. Het exemplaar werd ja, gevonden tussen de aardappelen, aangetroffen in de Tilburgse wijk de Reeshof. Nou, het zou in dit geval gaan om een Britse handgranaat, die vaak werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. En volgens een woordvoerder van de politie is er daarnaast ook een mortier gevonden... Uh, als er een uh, explosief wordt aangetroffen, komt er een, uh, ja, een explosieve verkenner ter plaatse die de eerste herkenning doet. En nou ja, deze agent die kijkt of het echt is of niet. En is dat het geval, dan wordt de explosieve opruimingsdienst uh, opgeroepen om het explosief veilig te stellen. Dan is uh, in dit geval, uh, nou ja, ook gebeurd dan. En uh, de handgranaat en mortier die zijn op een veilige plek aan uh, de burgemeester, baron van Voorst, tot Voorstweg tot ontploffing gebracht. Er staat ook nog een hele een Instagram post bij met het hele verhaal. En uh, nou ja, inderdaad. Het lijkt inderdaad net echt. Als je de foto wil zien, hij staat op uh, de Instagram pagina van uh, nou, het politieteam Leidal. Dat is uh, jeugd, Jeugdagenten. Of nee, Jeugdagenten. Zo, ik zo, le lees heel schrijf. Jeugdagenten, jeugd, jeugdagenten. Underscore Leidal. Jeugdagenten. Underscore Leidal. Um, en daar kun je dan uh, die, uh, die foto zien. Ah, dus even kijken, we staan nog bij, verder bij deze Britse mails 36 handgraad. Veelvuldig gebruikt dus in de, de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, daar kun je in ieder geval uh, die, uh, die post vinden. Oké, okay, straks in het volgende uur de nieuwe releases. Wat is er allemaal uh, verschenen? Dat uh, gaan we straks dus even doornemen. En ook de weekendtips. Ja, we hebben weer even flink zitten zwoegen op de redactie, even, al, even alle pubquizzen of alle, alle barren en kroegen gebeld. En nou ja, zo meteen een overzichtje in het volgende uur van wat er nou allemaal te doen is dit weekend. Dat zo meteen. Maar eerst king's of lee and Waste a Moment. Things of vliegen en uh, Waste The Moment. Ik heb uh, nieuwe muziek voor je. Het is al een uh, paar weken uit, maar uh, ik ga het je nou uh, graag voorschotelen. Het is een uh, viertal uit Bridgeton. Haalt een beetje inspiratie bij uh, Weezer, Beach Boys, Beatles vandaan. Maar doet bijvoorbeeld ook denken aan een uh, recentere band zoals uh, Ultimate Painting en Een Beetje indie-pop liedjes. Uh, vrij luchtig. Uh, beetje gitaarspel hier en daar. Voorlopig uh, volgens mij geen shows uh, in, uh, in Nederland. Wel in de UK. Ze gaan en ook een paar Record Store Day shows doen. Uh, en ja, dit is een fijn vrolijk liedje, gewoon om het weekend mee in te luiden. Een nieuwe single van The Magic Gang, die heet Think. Tijd van een uh, stukje hectische jazzpunk, zoals het zelf omschreven. De raggende man. Afgelopen vrijdag overleed uh, Bob Vosgo op 64 jaar leeftijd aan de gevolgen van kanker. Uh, dit was uh, het rijdt niet. Nou, ik kan je melden, het uh, rijdt wel in Nederland. Er staat heel, heel Nederland is namelijk op dit moment filevrij. Dus ik zou zeggen 130, zolang het nog kan. Goed Daarvoor, uh, wat zeg je? Goed bruggetje. Dankjewel. Daarvoor de uh, Magic Gang nieuwe muziek en Fink. Uh, Fink for a second, uh, Jimmy. Ja. Uh, Jimmy is er ook, Jimmy. Goeie avond. Goeie, avond, goeie week gehad. Week ja, zeker. Uh, we zijn hem weer aan samenstellen. De ideale vrijdagavond playlist iedere week. Wat moet er op? Wat, wat moet ik volgend, volgend uur draaien? Dat vraag je nu aan mij. Ja, gewoon uit oh, het, het is niets. Echt, uh, Dat hebben We niet voorbereid. Uh, wat moet je volgend uur draaien? Uh, uh, uh, ja, weet ik het. Uh, mag ik heel even tussen mijn favoriete platen kijken, Spotify? Uh... Want daar heb ik allemaal mijn plaats van dit moment. Uh... Ja, ga je Nee, uh, doe maar die nieuwe van Dua Lipa. Vizigol. tof. Oké. Ja, doe dat maar. Dan, dan gaan we dat regelen. Ja. Zei ooit volgens mij een politicus. Wat ik voor je kan doen. Ja, nou, dat zometeen, dan, uh, zometeen Dua Lipa. Log Radio. Log Radio. 105.6 FM. De omroep voor Gorle en Rio. voor het programma-overzicht en het laatste nieuws op lokale lokaleomroepgoorle.nl De omroep voor Goorle en Riel. Logradio. Bij Logradio hoor je het laatste nieuws uit de regio. Het laatste nieuws op Logradio en lokale is through, I so me. hand. is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 'Cause I'm happy just to dance with you. Oh, oh, oh. om oh. You know I love that violence that you get around here. That kind of ready, steady violence. That violence, how do you do? And the guy when a steady wife sleep in a phone booth. He's just very, very tired of having that same old boring conversation.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 Gallow the cow, it blows down news of the marriage of the socialites, money to another one's land. And I put one where a fuse to stand, yeah. He's just buried in a guild, and it's coming from the back row, side row, never even tried row. Nice man if you knew him well. I heard he owned a place called the Liberty Fell, yeah. Well, is it easy? I think I'll try it. Cause it's the same old lie I find liberate it Just to be so fine Happens all the time Oh, Tomat, Tomat, Tomat, Tomat, Tomat Oh, well, Tomat, Tomat, Tomat, Tomat, Tomat Toma, tomaat, tomaat, tomaat, tomaat, tomaat. Ja, geen idee waarom die nou op het einde over een tomaat zingt. Uh, to, to, to, to, to, tomatenpluggers. Vond ACC en uh, Liberty Bell. En ja, daarvoor ik kan eigenlijk elke week wel een track van ze draaien, want elke track is een hit. The Beatles, I'm happy just to dance with you. Dit is lokaal omhoog De omroep voor Goorlen en Riel. Zometeen eens even kijken wat er uh, ja... Wat is verschenen qua nieuwe releases, nieuwe albums en de weekendtips. Met nu eerst de nieuws van 8 uur, Erik van Vliet. Dit is het regio Ook het coronavirus heeft in Goorlen toegeslagen. Wel bij scholengemeenschap de, de Keizer. Het zou gaan om een stagiaire. Ze heeft het virus tijdens de vakantie opgelopen en er is door de GGD vastgesteld dat er pas vanaf donderdag 27 februari sprake was van besmettingsgevaar voor haar omgeving. De stagiaire heeft in de vakantie geen contact gehad met collega's of leerlingen van De Keizer. Na overleg met de GGD heeft de school geconcludeerd dat de besmetting dus geen enkel risico vormt voor de leerlingen en het personeel van de keizer. De Stantiëren staat momenteel onder strikte begeleiding van de GGD en zal de komende weken vanzelfsprekend niet aanwezig zijn op de school. Zo staat er vandaag geschreven in een brief aan de ouders van de leerlingen van scholengemeenschap de keizer. Ook in de gemeente Dongen is een persoon besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft de GGD afgelopen donderdag gemeld aan de redactie. Het is niet bekend hoe de besmetting is opgelopen. De GGD gaat nu in overleg met de betreffende persoon om de volgende stappen te gaan bepalen. Tot zover het regionieuws. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door soundstilburg.nl. De Omroep voor Goorle en Rio Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgoorle.nl Goedenavond. Tonight... Dit is tot 10 uur. Het houdt niet op, houdt niet op. Houdt niet op. met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. Ferdinand en uh, Love Illumination komen woensdagavond tussen 8 en 11. Ik probeer steeds niet 10 te zeggen, want dit programma is tot 10. Woensdagavond is het inderdaad tot 11. Woensdagavond uh, tussen 8 en 11, going underground met alleen maar uh, ja, de beste alternatieve acts en bands uit de periode 2000 tot en met uh, 2009. Een soort Heroes Zeroes uh, special is het, drie uur lang. En Frans, Frans Fernandes hoort er dan uh, zeker bij. Dit was uh, dan 2013, dus geen zeroes, maar de band zelf, die hoort er absoluut wel bij. Uh, Love Illumination aan het begin van het uh, tweede uur, Hij houdt niet op op de vrijdagavond. Het is uh, 6 maart 2020, 8 over 8. En uh, ja, een, uh, hoop, een, een grote bak met nieuwe muziek uh, is er weer verschenen. Ook uh, qua albums, dus even kijken wat er allemaal uh, tussen zit. En er dan ook uiteraard wat van draai. En er zit echt iets snoeihards bij uh, deze week. Um, maar onder andere ook uh, Jonathan Wilson, die heeft een uh, nieuwe plaat. Dat is uh, Dixie Blur. Dat is een beetje, ja, hij komt uit de Verenigde Staten, een beetje country folk achtig. Verder ook uh, Nadia Reid. Uh, Out of My province, zo heet die plaat. Uit Nieuw-Zeeland komt zij ook in die folkhoek. Uh, uh, dan wat meer poprock, uh, een beetje indie-achtig Caroline Rose met uh, Superstar uh, US Girls, komt ook uit uh, de US, de Verenigde Staten Heavy Light, een mix van uh, elektronische ja, en popliedjes uh, Even kijken wat zit er nog meer tussen, uit België België, maakt ook altijd leuke muziek, bandjes uit dat land. School is Cool, uh, met Things That Don't Go Right. Zo heet die plaat, ook inderdaad gewoon een beetje normale poprock-gitaarliedjes. Uh, Even kijken, wat zit er nog meer tussen? Um, ja, Jose James is altijd wel de moeite waard. Ook uh, uit de Verenigde Staten, altijd een beetje soul-jazz-achtig. No Beginning, No End To, heet die plaat. Ehm... Um, Even kijken wat er nu is, Fanto Graham. Michel David zit er nog tussen met de Gospel Sessions Vol 4. Nederlandse band eh, trouwens. Um, echt hele lekkere soul liedjes uh, zijn dat altijd. Verder ook nog Anna Kelvy, uh, Noel Gallagher's Hifeline. Birds heeft weer een EP. Corner Shop. En ik wil je graag iets uh, laten horen van de nieuwe plaat van Bodycount. Bodycount, dat is een uh, rap metal band uit de, de Verenigde Staten. Bodycount featuring Icedie. Zij hebben een nieuwe plaat uit. Um, Carnivore, zo heet hij. Het is een, uh, even snel spieken, volgens mij hun zevende plaat. De laatste kwam uit uh, 2017. En er staat een, uh, ja, een, een koffer op van Motorhead. Het is een ode geworden, een van de tracks, aan Lemmy. Lemmy van Motorhead. Zij hebben namelijk gecoverd Ace of Spades. En ik wil je deze versie... Even laten horen. En ja, vrijdagavond lekker hard. Daar gaan we. On every body count album, we like to pay homage and tribute to a group that motivated and inspired our sound. On this album we're sending a shout-out to Lemmy. Rest in peace from Motorhead. Yeah. en uh, een cover van uh, ja, Motorhead. Een ode aan uh, Lemmy. Het was uh, Ace of Spades. Nou ja, als we dan uh, toch uh, midden in de kaarten zitten. Hè. Don't forget the Joker. Dan meteen maar even ook uh, de band Ace erachteraan. Dat was een bandje van uh, Paul Carrick. En als het zondag is, dan kunnen we weer naar de Paul Carrick. How long? Het staat als een huis, een kaartenhuis in uh, dit geval. Ace en How Long, Ace, na Ace of Spades uh, in dit geval, uh, dan de koffer van uh, Bodycount. Vond ik een mooie brug uh, persoonlijk, dus bij deze. En het ging over ruzie uh, tussen in de band, hè? Ja How long is this been going on? Hoe lang gaat dit nog duren? voordat eindelijk deze ruzie in de band stopt. Ja. Ace en How Long. Ja, het wordt, het wordt weer lente, het wordt weer lente en uh, ja, bij uh, lekker weer, gewoon eventjes het park in, een boek lezen of op een uh, kleedje zitten en heel de middag met vrienden in het park zitten, dat uh, gebeurt uh, niet zo snel in Stadspark Oude Dijk, de verborgen kloostertuin die krijgt waarschijnlijk in uh, 2021 een make-over, zo uh, meldt de gemeente. Dat is park Oude Dijk open in 1987 voor het publiek. Een deel van uh, de kloostertuin van Zusters van Liefde en de voormalige tuin van uh, Huizen Nazareth die zijn uh, samengevoegd tot het park. En nou zo'n uh, 35 jaar later is het een van de meest verlaten parken van Tilburg. Bezoekers uh, die voelen zich er uh, ja, niet altijd veilig, met name ook doordat het soms uh, ja, zo donker is. En bovendien kan het beheer en de onderhoud beter. Zoveel te lezen in het toekomst, toekomstperspectief Stadspark Oude Dijk. En tja, het park heeft ook een slechte imago door overlast van daklozen, ja, et cetera. En er is nou een, een plan opgesteld voor dat park. Daarin is onder andere te lezen dat er iets gedaan moet worden aan donkere plekken. Soms is er zoveel schaduw dat de planten niet altijd even goed kunnen groeien. Zeker niet als ze onder een boom staan die veel licht weghaalt. En daardoor gaan uh, ja, sommige planten dus dood, nou ja, doodzonde. Dood oh. En uh, ook wordt er mogelijk iets gedaan aan de poorten rondom het park, die er uh, allemaal net, net even, eventjes uh, ja, anders uitzien. En bovendien wordt er ook um, ja, mogelijk ja, wat bomen weggehaald, hè. soms hoe dat wel, om gewoon wat nieuwste planten. Hè. Paden anders neergelegd. Ja, in overleg met uh, Tilburgers en organisaties komt er een uh, definitief plan de gemeente die hoopt in 2021 te kunnen starten met de verbouwing van Stadspark Oude Dijk. Dus dat is in ieder geval mooi. Kunnen we volgend jaar, of ja, tenminste, anderhalf jaar twee jaar, kunnen we weer lekker daar in het park gaan zitten, lekker een boekje lezen. Met vrienden in het park dus, picknicken. De verborgen Klooster Guituin, die krijgt dus waarschijnlijk in 2021 een makeover. Een van de meest verlaten parken van Tilburg gaat op de schop. Dit is The Cure, Friday I'm in Love. But it seems to nag me. Coming Tuesday, I feel. Secure, Friday I'm In Love en uh, dit was een uh, nummer 1 hit uit 1966, de Easy Beats met uh, Friday On My Mind. George Young, die zat daar ook in en uh, hij was uh, ook uh, een uh, van uh, ja, de eerste leden zeg maar, van Flash en The Pan. He, ook een leuk bandje. En uh, hij was ook de oudere broer van uh, Malcolm en Eendjes Young. Nou, Malcolm uh, die leeft niet meer, maar Eendjes uh, Young nog wel. En de oudere broer, George Young, dus ook. En hij zat uh, in dit bandje, The Easy Beats. En hij uh, produceerde ook het, uh, het eerdere werk van, uh, van ACDC. Dus ik dacht van, ja, ik ga zo meteen nog maar een, een ACDC draaien. Maar eerst, ja, hij is net weg. Hij loopt tegen net de deur uit. Uh, Dua Lipa, hij of uh, Jimmy Spijkers. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, ho, ho. Lipa loopt hier de deur uit. Dan zeg ik, nou nee, Jimmy Spijkers, hij loopt hier net, uh, net de deur uit. Hij is net naar huis. En hij wilde graag uh, physical horen van Lipa. Maar ik heb hem toch uh, om kunnen praten om uh, deze in te starten. En deze is toch nog dan iets leuker. Dat was misschien nog de, de volgende. Lipa, don't start now. Dit kwam uh, van het album Highway to Hell. Nou, die kennen we. Dit was uh, de B-kant van Highway to Hell. En uh, ja, die vind ik eigenlijk minstens zo leuk. If you want blood, you've got it. Nou, bij deze. En uh, ook daarvoor nog speciaal voor Jimmy Spijkers gedraaid. Uh, Dua Lipa en don't start now. Ja, uh, dan nog even. Uh, breaking news. Breaking news, want uh, ja, in het uh, leegstaande Eda-kantoorpand aan uh, de kanaal Enno in Helmond woedt sinds uh, vanavond een zeer grote brand. Vlammen sloegen aan het einde van de middag uit het pand en is er een uh, NL-alert verzonden vanwege de hevige rookontwikkeling die uh, over een uh, woonwijk trekt. Uh, dan gaat het om uh, nou ja, inderdaad een woonwijk in, uh, in Helmond. Uh, ook het tankstation is uh, afgezet. En het, uh, een deel van het de pand moet nou gesloopt uh, gaan worden. Um, even kijken. Er zijn geen uh, meldingen van slachtoffers. Een uh, pand met meerdere winkels in de directe omgeving is ontruimd vanwege de rook. Waaronder de na, uh, nabijgelegen AHXL en Gal. Het tanko station uh, aan de oostende is afgezet met linten. Het verkeer in Helmond ondervindt veel hinder. Onder meer omdat diverse wegen zijn afgezet brandweer probeert het monumentale gedeelte van de pand te behouden. De rest van de pand wordt als verloren beschouwd. Rond kwart voor zeven meldde de brandweer dat het vuur niet van binnenuit bestreden kan worden. Brandweerlieden kunnen vanwege de brandschade en vertrouwingswerkzaamheden het grootste deel van het de pand niet betreden. Deel van de pand moet dus gesloten worden om het vuur te kunnen blussen. Nou, melding van de brand die kwam rond tien over vier vanmiddag. En volgens een woordvoerder bestrijdt de brandweer met 50 mensen het vuur op dit moment. Uh, dus uh, ze zijn nu nog enkele uren bezig, zeggen ze. Dus uh, even kijken. Dat was zijn, zijn schatting rond kwart over vijf, dat ze er dan nog uren, enkele uren bezig zouden zijn. Um, er zijn ook uh, brandweerwagens uit onder meer Bergijk en Reuzel en uh, enkele wegen rond het pand die zijn ook afgezet waaronder de straat Oostende van de kruising met uh, ROC Ter A tot aan de Julianabrug. En mensen die bij de Juli Julianebrug stonden te kijken moesten ver weg van de brand gaan staan. En mensen die bij de AHXL AH uh, AH hun auto geparkeerd hadden, konden tijdens de brand met hun voertuig wegrijden. Ambulance staat uh, standby en uh, de brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en verricht metingen. Het oude EDA-kantoor staat op de planning om later dit jaar gesloopt te worden. Een deel van het pand was al gestript. Want uh, wordt gestookt vanwege de bouw van het plan Oranjekade. Deze uh, plek begint de bouw. Het uh, plan omheilst. 15 woongebouwen. Er komen 220 appartementen en 45 grondgebonden stadswoningen. Nou, planning is dat de bouw volgend jaar begint.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 To get things off the ground And it was up, up, and away Oh, but it's really hard To remember that oh, on day like today, today when you're And you're all Argumentative And you've got the face on de Arctic Monkeys en uh, Marty Bum, daarvoor uh, and People en Don't Stop The Music. Binnen nu en uh, 2,5 minuut de weekendtips, wat is er allemaal te doen in en rondom Goorlie. Je hoort het zo meteen, maar nu eerst nieuwe muziek van de Jaded Hearts Club. Nou, wie zaten ook alweer helemaal in? Uh, met Bellamy, Miles Kane, Graham Coxon, ja, ja, onthouden. Koffertje van uh, de Icy Brothers uit 1962, Nobody But Me. De Jaded Hearts Club en uh, Nobody But Me. Ik wil even een uh, klein stukje laten horen van het uh, origineel dus. Het komt uit uh, 1962 en is van de uh, Isley Brothers. Even kijken, ik ben hem nog uh, aan het opzoeken. Uh, dit had ik voor kunnen bereiden natuurlijk. Uh, dit is het origineel. Ja, minstens zo goed, totaal anders natuurlijk. Nobody but me I, I got a song I say nobody sing but me Nobody but me No, no, no. Nobody but me Nou, dat is dus het, het origineel van uh, Nobody But Me Maar dan uh, in dit geval uh, van uh, de versie van The Jaded Hearts Club Met dus uh, nou, ja, onder andere Graham Coxon van uh, Blur Ook Miles Kane zit erin En met Bellamy van uh, Muse Ja dan nou heb je de, de belangrijkste drie heb je gehad in ieder geval. Nobody but me. Ja, he, he, het uh, einde van de week. En tja, nu is het alleen nog maar de vraag: ga je iets ondernemen of ga je heerlijk je serie afkijken? Het eerste, nou, is dat even handig, want uh, ja, wij hebben op een uh, rij gezet wat jij allemaal kan doen dit weekend in en, don, in en rondom Gooren, Rio, Tilburg, etc. We hebben weer zeven fantastische tips uh, voor je uitgezocht. Dus uh, ja, pen en papier. Misschien uh, zit er wel uh, wat tussen voor je. Dus uh, nou ja, ik zou zeggen, let goed op. Wat dacht je van de pubquiz kroegentocht? Ja, je, leest het, of je hoort het goed. Een, een pubquiz kroegentocht. Het is een, een kroegentocht met een pubquiz in elke kroeg. Uh, dit uh, klinkt toch eigenlijk als een droom voor elke liefhebber. Tenten die uh, meedoen aan de kroegentocht zijn stek 013, de boekanier, café bakker en de vos en de kraan. De pubquiz kroegentocht. Nou, uh, of de Eat and Meat Bis Bistro in, bij uh, Sint Sjaak. Want Wegens een groot succes van de eerste editie organiseert Eat and Meet weer een uh, drie gangen diner bij Bistro Sint-Sjaak in Tilburg voor singles vanaf 30 jaar. Perfect als je ervoor uh, over staat om nieuwe mensen te ontmoeten. Het principe is uh, hetzelfde als First Dates. Het bekende tv-programma op Nederland 3. Maar dan zonder camera's. Ook is het uh, zo dat je bij uh, deze avond uh, elke gang een nieuwe date krijgt. Dus drie gangen, drie dates. Dat betekent meer kansen op de ware. En je zit nooit te lang met iemand opgeschreept uh, als het niet klikt. Eat en meet bij uh, Besto Sint Sjaak. Uh, dan hebben we nog de Swan Tilburg. Ja ja, de zwangmarkt die is uh, dit weekend terug in de spoorzone. Shop jouw cadeautjes en must-haves op het gebied van kleding, design, kunst, sieraden, speelgoed, gadgets, vintage, interieur items en nog veel meer. En oh ja, er zijn meer dan 13 food deelnemers aanwezig met overheerlijk eten. En uh, ja, de keuze die is reuze in uh, dit geval. Uh, dan nog een pubquiz. Dat is uh, ja, de tweede hilarische pubquiz van 2020 die eraan komt. Na de bomvolle edities van uh, uh, januari organiseert het 11 gebod wederom een pubquiz in het café. samen met je vrienden jouw algemene kennis onder het genot van een lekker drankje. Deelname is gratis. Inschrijven is mogelijk in groepjes van 4 tot 6 personen. Er zijn een uh, beperkt aantal plekken beschikbaar. Dus ben er snel bij, want de vorige keren zat het helemaal vol. Pubquiz dus bij het 11e gebod. Dan, um, dwarsdenken, filosoferen in de bibliotheek kun je ook uh, meekomen denken. Laat je verleiden en meenemen door een nieuw idee dat uh, ja, op het eerste gezicht uh, ja, misschien niet zo handig voor de hand ligt. Uh, uh, maar zondag 8 maart dan, uh, kan dat met de boekenweeklezing, geheugenverlies, gedachte-experimenten en andere gezelligheid door Tjeert van der Laar. Samenwerken met uh, de Senia Leesclub Filosofie. Zin om jouw hersenen te laten kraken, dan uh, kun je dan lekker langskomen. Um, dan de Tante Joke Karaoke Band, kom maar door met de meest rio-hitjes, liefde duetten en muziek om op uh, te dansen, want de Tante Joke Karaoke Band en DJ's zorgen voor een knotsgekke nacht. Hits van voor je geboorte tot nu, vraag jouw favoriete nummer aan bij onze balie. en je hebt uh, ja, even voor de liedzanner, uh, je, ja, je bent gewoon even de liedzanger van je eigen favoriete band, dat is uh, voor mij bij 013 of Ja. En dan, ja, komende zondag is het Internationale Vrouwendag. Al meer dan 100 jaar wordt over de hele wereld op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd. En uh, nou ja, dit is ook een uh, Tilburgse traditie uh, geworden dankzij Phoenix Emancipatie Expertise Centrum Tilburg. Die doen dit al uh, bijna 45 jaar met de stad uh, ja, organiseren. En dit jaar wordt het gehouden in theater De Nieuwe Vorst. En uh, in 2020 is het uh, landelijke thema vrijheid. Dus heb jij zin om wat uh, informatie op te doen over dit onderwerp? Dan kun je dus komende zondag 8 maart langskomen. Internationale Vrouwendag is het dan bij theater Nieuwe Vorst. Nou, tot zover uh, wat tips... Wil je nog iets horen? Vraag je favoriete platen aan voor de ideale vrijdagavond-playlist. Deze bijvoorbeeld, The Offspring en Self-Esteem. heeft uh, nog veel meer uh, mooie platen gemaakt uh, dan alleen die drie hits waar dit uh, eentje van was. Uh, Lido Shuffle, Bas, Skags, daarvoor die Offspring en uh, Self uh, Dan ga ik je nog even op de velreep, uh, zo voor het nieuws van 9 uur en even iets nieuws laten horen. Afgelopen woensdag ook gedraaid, want uh, volgens mij kwam je toen uit, dinsdag of woensdag, uh, de nieuwe zin van Haim. Derde album komt eraan, Woman in Music Part 3. Zo gaat het heten, 24 april dan uh, komt het uit. Nou, de tracks Summer Girl en Now I'm In It, die hadden we al een tijdje. En nou is dus een nieuwe zin al. Die heet The Steps.